Van 9 uur. Dit is Zeeuwen-Wouter Jong met het nos politicus Helmut Wiels. Is veroordeeld tot 25 jaar cel. De rechtbank op Curaçao achtte bewezen dat de verdachte Bernie F. de opdracht heeft gegeven. Hij zit in Nederland vast voor drugsmokkel en witwassen. Hij handelde weer in opdracht van anderen, maar dat wordt nog onderzocht. Wiels werd in 2013 doodgeschoten op het strand van Curaçao. Hij dreigt een bewijs voor misdaden van goksyndicaten bekend te maken. De schutter zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Het proces over de decembermoorden in Suriname gaat door. Het Hof van Justitie, de hoogste rechter in Suriname, heeft het bezwaar van het OM tegen voortzetting van het proces niet ontvankelijk verklaard. De zaak over de moord in 1982 op 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Daisy Boutersen duurt al negen jaar. Acteur Jeffrey Bilden, in Nederland vooral bekend door zijn titelrol in de tv-serie Cat Weasel, is overleden. Dat belt de BBC. De Brit is 93 jaar geworden. In Cat Weasel speelde Bilden een magier uit de 11e eeuw die door een verkeerde toverspreuk in 1970 terechtkomt. Van Cat Weasel werden maar twee seizoenen gemaakt... die in 1970 en 1971 in Nederland werden uitgezonden. Jeffrey Beelden werkte tot op hoge leeftijd. In 2010 speelde hij nog een rolletje in een aflevering... van de Britse comedy-serie My Family. Daarna ging hij met pensioen. Het Textielmuseum Tilburg is de winnaar van de Museumprijs 2017. Het is gekozen tot museum van het jaar en krijgt 100.000 euro... Kreeg van het publiek de meeste stemmen van de drie musea die door een jury waren genomineerd. Het textielmuseum wil met het prijzengeld een weefmachine kopen, waarop bezoekers een theedoek naar eigen ontwerp kunnen maken. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en soms flinke buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op een bui met minimaal om 12 graden. Morgen vaak bewolkt en van tijd tot tijd buien met soms onweer. Het wordt rond de 19 graden. Na het weekend wordt het droog en het blijft zacht. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Your unintended We You're a darker shade of black. een beetje de hemel te bestormen, maar goed, het uh, lukt, uh, lukt wel met een uh, gelikte productie, uh, moet ik er wel bij zeggen. Uh, het is uh, deze week online gekomen, de nieuwe clip van Yves McKing en wie zit erachter? Ja, ik had al een vermoeden, want op een gegeven moment zit ik op mijn Twitter uh, account te kijken en dan ineens kom ik de naam Yvonne Mocking tegen en die schuilt achter Yves McKing. Strange Fascination, ja dat uh, had ik uh, inmiddels ook met het uh, bericht wat ik net heb uh, gehoord op het nieuws. Kat Wissel is overleden. Oh, dat is een jeugdheld. Uh, iets uh, met een 11e eeuw. Uh, een tovenaar uit de 11e eeuw. Die ineens in het jaar 1970 uh, terechtkomt. Ik moet altijd denken nog aan die uitspraak van Van Kouten en de B En die zegt. Wil je wegwezen, Kat Wissel? <laughs> Ga naar je eigen huis of zo. Zoiets was het. Die. Ik ben er ook een beetje, <laughs> een, beetje, een, beetje, een beetje de weg gewijd. Hè. Dat uh, sloeg dan op Walter de De man die uh, jarenlang in het tuinhuisje heeft gezeten. Goed. Al die... Hele eigenaardige fascinaties die ik uh, daarbij heb. Maar goed, uh, dit was uh, dan de opening van deze uh, Alternative FM van het deel 2 gedeelte. Volgende week hebben we weer live muziek. En ze komt voorbij, Susanne Sanders, met Creature in the Night. En volgende week zal zij hier ook uh, enkele nummers laten horen. Dus dat sowieso. Er komt nog meer aan. Uh, maar Marcus van Dam, hij zit er nu toch. Uh, het, is, uh, het is eventjes uh, slikken voor uh, Lisanne de Koning. We hadden 1 juni staan. Maar Marcus van Dam, jij hebt iets heel speciaals. Want je bent ja, een techneut. Ja, jij ja, was net is dat? iets te snel met iets het bevestigen van ja. de 1 juni. Ja, ja, dat maakt niet uit. Uh, wij hebben dan weer de Tech Summit in Amsterdam. Wat houdt dat in? Dat is een uh, conferentie waarbij een hele hoop technische mensen komen. Vooral uit het uh, computervakgebied. Ja, want... Ofwel uh, de hostingindustrie uh, mensen. Uh, wat hebben we staan van Google, van... Uh, Ik ga even heel erg link de brug maken naar de actualiteit. Snapchat. Uh, vandaag met uh, jaarcijfers gekomen. En dat uh, was niet al best. Ja. Verklaar je naden, waar zit het dat? in? Gaat het, uh, er zijn een heel hele hoop van dit soort uh, bedrijven die nooit winst maken. Ja. Maar toch voor onwijs veel geld uiteindelijk verkocht worden. Ja. En Snapchat is er dus één van. Waarschijnlijk Le is dat er één van. Ja, die, die, uh, het, het is een soort, soort van start-up dat ergens in uh, de Silicon Valley ergens gaat zitten. Nou, dat zit er ongetwijfeld al om. Maar dat uh, is dan eigenlijk uh, bedoeld om zo snel mogelijk maar uh, eventjes uh, te cashen. en uh, de boel te verkopen. en uh, weet ik helemaal wat. Dat dus gebeurt, het, dat, dat gebeurt dat, vaker. Ja. Uh, hoe het precies in elkaar zit qua centen die er omgaan. Dat, ja, dat, dat, dat, dat hoef ik altijd niet te vragen. Maar dat uh, is mij al, ook altijd nog een raadsel. Als je me nou vraagt van hoe zit de techniek erachter in elkaar. kom dan naar ja. de Tech Summit in Amsterdam. Kunnen jullie dat, daar dat meer allemaal over? uitleggen hoe zo'n Snapchat dan, dan werkt? Nou, dan er zijn meerdere sprekers van andere bedrijven die inderdaad vertellen over hoe zij problemen zijn tegengekomen, hoe ze dat hebben opgelost en welke toffe technieken ze ervoor gebruiken. Kunnen wij er iets mee met Alternative FM? Iets met uh, Snapchat. Dat we een, uh, een soort van. Nou ja, dan krijgen ik we gewoon die we oren en, uh, en, en, en uh, tongen uit, uh, uit onze bekken. Weet ik ja, ja, ik hoor dat het heel hip is. Ook uh, voor de media om te doen. Maar <lacht> ja. zo zijn wij niet. Nee, oké. Okay, nou goed, dus duidelijk. Wij uh, houden ons lekker bij uh, uh, goede muziek, <lacht> live optreden. Trouwens, wel allemaal, dus. <lacht> ja, juist. Uh, dat, is, dat, dat, dat is het uh, korte commentaar van Marcus. Wat dan eigenlijk helpt. Ja, ja, held. <laughs> Goed, dat is, dat is wel duidelijk. Wie ook helder zijn, zij maken polder indie. Uh, ik heb het over Herb's Excellence Adventure. Uh, afgelopen week tenminste, eigenlijk anderhalve week geleden... want vorige week hadden we geen uitzending. Uh, want ze deden het eigenlijk voor 4 mei. Toen brachten ze ineens een hele album uit met allerlei nummers. Uh, dat album dat heet Hot Love Disco. Je gaat zo dadelijk een titeltrack uh, horen. We hadden in het eerste uur Money... Maar dit is toch ook wel eigenlijk heel uh, fijn om naar te luisteren. Make Dat was Pink Eyed Soul. Vorig jaar uh, werd uh, dit uh, videoclipje online uh, gezet. Precies een jaar geleden. En toen Tamara Woesteburg dat uh, vertelde op uh, Facebook. Toen zei ik van. Nou dan wil ik daar wel even bij stilstaan. En dus hebben we het nummer gedraaid. Pink Eyed Soul. Want dat uh, was de, de clip die, uh, die online uh, kwam. Vorig jaar. Precies een jaar geleden. En inmiddels uh, is uh, Tamara Woestenburg alweer een album verder. En heeft zij hier ook een optreden bij ons uh, gedaan. En geloof. Dat ze ook dit nummer gespeeld heeft. Daarvoor horen we Hot Love Disco van uh, Herbs, Herb's Excellence Adventure. Het is een uh, band waar onder andere Anton Leijdekker van, uh, Anton van uh, One Clueless Friend uh, deel uitmaakt. Dat is een heel erg leuk, gezellig bandje. En uh, nou, ze hebben een vette knipoog naar de disco gemaakt. Voor de mensen die niet kunnen kiezen uh, tussen Ajax en het Songfestival. Nou, het Songfestival uh, dat staat hier bij CFM niet op. Maar wel de wedstrijd uh, Ajax-Lyon en uh, Lyon. Of Lyon tegen Ajax, want het is een uitwedstrijd voor Ajax. Uh, er zijn uh, mensen in Zandvoort die kunnen niet kiezen. Dus die blijven een beetje zappen. Ik zeg, nou, dan heb ik een mooie service. Ajax net na ongeveer 15 minuten spelen levensgrote kansen gehad op 1-0. Maar uh, het schot werd geblokt. En onder andere waren daar Davy Klaassen bij betrokken. En dit gaat hij gaat erin? Gaat nou, het scheldt heel weinig. Uh, ik dacht dat het, dat het Younes was, maar uh, het scheelde niet veel. Vrije trap door Ziyech genomen. En inmiddels uh, werd hij eigenlijk eroverheen gelabeld op het dak van het doel. En uh, ja, ik denk dat het inderdaad Younes is uh, geweest. Die bal over het doel van Lyon heen heeft gelabeld. Dat voor de mensen die dan uh, niet uh, bij macht kunnen zijn... om het verhaal van Ajax kunnen volgen. Omdat ze naar het Songfestival luisteren. En dat ze stiekem dat ons dan op de achtergrond hebben staan. Nou... Uh, Zet dan nog maar het geluid van het Songfestival nog maar even uit. Want ik heb hier een band klaar liggen... die meegedaan heeft aan de Rob agda Zeggen dat het een beetje stoner is wat ze, wat ze maakt. Maar uh, van dik hout zagen met planken denk ik altijd als... het gaat om stoner en het gaat om Mr. Stone and the Black Dogs. Zo heet die band. En ik geloof dat ze in voorronde nummer drie of in voorronde nummer vier... zaten uh, bij de Rob agda Maar ze hebben een single en die hebben ze toen ook laten horen... tijdens uh, hun... Uh, Deelname aan die voorronde van de Robacdo wordt. En dit is wat er uit uh, ja, wat er uitgekomen is. En dat nummer dat heet Eino know Chinoos. Tenminste, ja, inderdaad. Er, er komt wel wat, maar <laughs> het is wel een bij nodig, hoor. say, still be hoping I will be with you someday Yeah, I've been there before, I'm sorry But you just can't stay You just can't stay Oh, you just can't stay Oh, you just can't stay Oh, you just can't stay Oh, you just can't stay, oh, you just can't stay. Yeah, you just can't stay Oh, you just can't stay can't stay Oh, I just can't stay Het was Trip to Dover en Aalby Juliet. Een uh, nummer wat we uh, vaak hebben gedraaid uh, bij Alternative FM. En zo nu ook. Het uh, is alweer twee minuten voor half tien. Terwijl er nu ook weer net een kans is geweest voor Lyon. Terwijl Ajax weer aan een uitbraak is. De keeper uh, probeert een bal te pikken van een uh, van de spelers van Ajax. Het is Ziech die in de 16 is gevloerd. Maar goed, uh, het uh, is allemaal net niet goed genoeg voor een strafschop. Omdat er gewoon. Eigenlijk de bal werd gespeeld door de keeper. Nou ja, uh, we gaan weer verder met uh, waar we goed in zijn in het uh, muziek uh, hier uh, neerzetten. Dus dat doen we dan ook maar. Ik uh, kreeg uh, van de week ook een uh, mailbericht uh, van een band. Nou, toch wel een beetje uit de buurt. En die jongens uh, die schijnen in de buurt van Nijmegen te, te zitten en te bivalkeren. En ja hoor, wiens naam stond daarbij die, uh, die die band ook heel erg leuk vindt. Dat was Colin Hoeven. Ha! Onze grote vriend die hier speciaal toen voor ons gewoon kilometers gemaakt heeft... om enkele nummers te laten spelen. Colin is een van de scharen onder de band die ik nu laat horen. Want ze zijn weer bij elkaar. Dat heeft ongeveer een jaar of acht, negen geduurd. De band heet Volt. En ze zijn bezig om weer een EP uit te gaan brengen. En dit is de single die ze naar voren hebben geschoven. Dat nummer dat heet Vals Alarm. ga je nu horen. En dat zeg ik... terwijl Ajax voorstaat met 1-0. Odyssey van Convoy. Dat was het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. En uh, terwijl ik dat uh, tussendoor zei... Ja, is er ook even... Uh... Anpassang gescoord en heeft Ogin net, uh, net hun optreden gedaan in Kiev. Dat hebben wij niet gezien. Maar dat heb ik dan weer meegekregen van een aantal luistervinken in het veld. Uh, zoiets uh, heet sociale media. Nou, als je dat goed in de gaten houdt, dan weet je dus dat dat geweest is. Waarop een aantal mensen al zeiden, zal je verdomme net zien... zijn wij aan het OG aan het kijken, scoren die gekke Amsterdammers. En dat is dus ook gebeurd. Want Dolberg maakte, uh, dacht ik, ergens rond de twintigste minuut net de goal... Uh, ik Denk iets later zelfs nog. Want ik denk dat het alweer vijf minuten geleden is uh, dat uh, Ajax op voorsprong is gekomen. Dus er is voor uh, Lyon werk aan de winkel. Maar als je het heel eerlijk uh, uh, gaat bekijken. Dan denk ik eerlijk gezegd dat je nu vijf doelpunten moet maken in één helft tijd. Nou dat zie ik ze nog niet uh, 1, 2, 3 doen. Dus uh, wat uh, gaat er dan gaan worden? Nou dan denk ik dat 24 mei gewoon een hele Amsterdamse invasie richting Zweden gaat. Om daar de, Euro, uh, de Europa League finale te gaan bekijken. Want dat is dan het gevolg. Voor Zwolle zit dat er denk ik niet in. Ron Jans is uh, vertrokken. Maar goed, dan hebben ze nog altijd de band de Aspen Gems. Die hebben een Silent Closure uitgebracht. En een van de mooie nummers die erop uh, staat... is dit nummer Long Way Down. From the You came a long way down, went to the fire. There was something wrong, you asked someone to handle it. Wouldn't have to carry the weight of responsibility. Well, hey, we'd feel so low, we'd feel so low. How long can this last? You came a long way down You came a long way down Fell into the fire Where it all burns down You came a long way down You came a long way down Now your heart is Where your pride is Waste So much time in the shadows of your life Didn't know what's real and forget Zij zal volgende week hier zijn bij ons in de studio. Suzanne Sanders het zij. En het nummer dat heb je kunnen horen. Creature in the Night. Daarvoor hoorde je de Aspen Games. En zij hebben een EP gemaakt. Silent Closure. En als je het goed hebt kunnen luisteren... hebben ze een enorme voorliefde voor de editors. Maar ook voor The Cure. En heel duidelijk zat toch wel weer een beetje een laag van The Cure uh, dit keer in. Long Way Down. En voor de mensen die de Aspen Games echt in levende lijve willen zien... nou, als je hier in de buurt zit, eh, Zandvoort... dan kun je morgen gewoon naar Utrecht gaan... want daar spelen ze in Eetcafé Staten. Om half tien morgenavond eh, spelen ze daar eh, in, eh, in Utrecht. En dan geven ze dus een, een klein optreden, denk ik, zo waar. En afgelopen week hebben ze ook nog op Bevrijdingspop gestaan... Niet die van Haarlem, maar dan wel van een heel andere stad, namelijk van Zwolle. Want ook die schijnt erg goed uh, te boeken te staan. Uh, Zwolle en Haarlem schijnen daar met kop en schouders boven uit te steken... als het gaat om het uh, maken van bevrijdingsfestivals. Nou, ik denk dat Marcus van Dam dat wel kan beamen, denk ik. Uh, Haarlem was uh, denk ik weer... Uh, succesvol. Weer adag, uh, succesvol geweest, denk ik. Hè? Ja. ja, succesvol. Um, was er nog, waren er nog bijzondere dingen die, die vermeldenswaardig waren? Heb je bij het hoofdpodium geweest? Of heb jij ook wat meer bij ik het sta conservatorium staan kijken? Nou, ja. ik sta meer bij het Jupiter podium En wissel af en toe af met het plein van de vrijheid. Ja. En het plein van de vrijheid stonden wel weer ook leuke kleine bandjes op. Ja. Eentje viel wel een beetje op. Greenfield. Ja, hebben we net even pagina gelijk. Dus ik ben benieuwd wat die jongens gaan doen. Precies. Uh, ja, voor de rest, het was, het was leuk. Oké. Okay. hoop bekends ook. Dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Uh, goed, dat was even het uh, korte verhaal over de, de bevrijdingspop. We gaan weer even verder met, uh, met de muziek hier. En uh, dan komen we uit bij Cold September Day. Tenminste, dan uh, hoop ik maar dat uh, eventjes... Uh, ja, gaat hij al. Uh, en dat, uh, dat is een nummer wat uh, de heren van Gravel Town... denk ik ook nog gespeeld hebben bij ons in uh, de studio. Het uh, is ook alweer van een jaar of twee jaar oud, hoor. Dit, dit nummer. En september, dat is het nog lang niet.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 The stories of life hopes, believe in love and pain Common people that love the fears How they sometimes fade away On a cold September day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 Of life, old beliefs, and love in vain. Common people, their dreams, their fears, how they sometimes fade away on a cold September day. dat was een hound, was dat van uh, Kit Harlekin en Marcella Bovio, die de vocalen voor de rekening nam. En Julien heeft het hier ook nog eens een keer heel erg goed uitgelegd, waarom hij vond dat uh, de dame in kwestie uh, de zangpartij gewoon ...voor haar rekening moest nemen... ...en dat hij er verder met zijn handen verder af moest blijven. Nou, dat heeft hij ook gedaan. En daarom is het ook een... Uh, ...nou, ik vind het gewoon persoonlijk zelf... ...het sterkste nummer wat uh, eigenlijk uh, terug te vinden is... ...op het album Itch... ...wat uh, hij vorig jaar heeft uitgebracht. Dus dat uh, kan ik er dan uh, wel nog bij zeggen. Ik ben benieuwd hoe het uh, met het weer uh, buiten is... Of, uh, ...of het al spettert en regent... ...want dat hebben ze wel een beetje verwacht eerlijk gezegd. Uh, en dat uh, moet ik dan nog uh, maar eventjes uh, zelf ervaren. En in ieder geval denk ik dat ik wel een taxi terug heb. Dus dat, uh, dat scheelt dan ook wel weer. <laughs> dus, uh, goed, uh, daarvoor hoorden we trouwens Cold September Day. Het is nog helemaal niet uh, september. En koud is het allerminst. Want uh, sinds vandaag zijn de temperaturen een beetje opgelopen. En kunnen we een beetje afscheid nemen van een uh, koud voorjaar. Uh, Graveltown had het erover. Dus uh, kunnen we uh, uh, ja, optimistisch... De zomer een beetje ingaan. Het uh, is dus helaas op dit moment één... Eén ruststand bij de wedstrijd Lyon tegen Ajax. Strafschop tegen. Uh, het uh, was Matthijs de Lichte die een uh, overtreding uh, beging binnen de 16. En de scheidsrechter uh, vond uh, het noodzakelijk om de bal op de stip te leggen. En daar hebben de Fransen uit weten te scoren. Uh, heel snel de bal weer meenemen. Maar ja, het was vlak voor rust. En ik ben bang dat het uh, toch nog een heidense klus voor uh, de Fransen zal gaan worden om ook in die tweede helft de boel naar hun hand te gaan zetten. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Ajax toch wel de volgende ronde moet gaan halen. Maar ja, wie ben ik? Ik ben slechts een, een of andere lokale presentator... Van een, van een radioprogramma hier bij CFM Zandvoort. Dus aan mij moet je in dit soort dingen dus niet het een en ander vragen. Volgende week, ik zei het al, krijgen wij Suzanne uh, Sanders hier op bezoek. Zij uh, is uh, nu bezig met uh, de single... Creature in the Night verder eh, naar voren te brengen. En ik neem aan dat zij dat nummer ook eh, hier gaat spelen. En zeggen Marcus en ik dan altijd in koor... tot volgende week. week. Want ja, volgende week hebben we weer een, uh, een aflevering van Alternative FM. En heb ik er nog eentje klaarstaan. En uh, dat uh, kan ook niet anders. Want uh, die mannen zijn in Volendam al druk bezig... met nieuw materiaal aan het opnemen. En dan heb ik het over... Alaska. En wij sluiten af met... The Prophet. Dag. Is what we own. Don't fit the skies black with birds. Screaming my words, fear the beating of the deafening.